Het weer. Vanmiddag in het zuiden een middenzonnige periode. In het noorden blijft het waarschijnlijk grijs. De temperatuur loopt daar niet verder op dan een graad of vier. Dit was het NOS-journaal. ANWB-verkeersinformatie. Er staan op dit moment drie files. Alle drie in het midden van het land. Allereerst op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Afrit Bunschoten en knopert 2 twee kilometer. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Maan en Maasbergen... 3 kilometer door werkzaamheden...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 Dit is Radio 1. Tros, Kamerbreed. Presentatie, Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. De oppositie en het kabinet zitten hier vanmorgen aan tafel eerlijker kunnen we het niet verdelen. Henk Bleker, CDA-staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Simpel gezegd, hij gaat over heel veel, dus we kunnen het ook met hem over heel veel hebben. Zoals natuurlijk ook over zijn natuurwet, waarvan de critici zeggen... dat de wet weinig meer met de natuur heeft te maken. Meneer Bleker, fijn dat u er bent. Goedemorgen. Goedemorgen. En ook bij ons aan tafel, Alexander Pechtold. Hij voert van ochtends vroeg tot avonds laat oppositie tegen het kabinet. Hij vindt dat de traditionele middenpartijen... Ja, VVD, Partij van de Arbeid, niet weten... hoe ze de problemen van deze tijd moeten aanpakken. En dat ze permanent in verwarring zijn. Vindt u toch, meneer Pechtelt? Ja. Ja. ja. En daarmee geeft u, geeft u aan dat u zelf helemaal niet in verwarring bent... en dat u wel op alles antwoord heeft. Dat hopen we ook te gaan horen. Fijn dat u er bent. Dank u wel. De zaterdagkranten. Nou, we beginnen met uh, de Telegraaf. Maar in de meeste kranten staat het... Uh, Mauro gaat studievisum... We nou, weten allemaal wie Mauro is. U zeker, meneer Bleker. Bent u blij mee dat het eindelijk gaat gebeuren? Ja, ik gun die jongen het allerbeste. En het is een mogelijkheid die uiteindelijk uh, uit een debat in de Kamer met de minister is gekomen. Dus ik hoop dat het goed komt. Het kwam deze week nog even aan de orde in een debatje over een ooievaar. Gek genoeg, een ooievaar die van de Partij voor de Dieren vrijgelaten zou moeten worden... U vindt dat die ooievaart terug moet naar zijn ouders in een dierenpark in Duitsland. En in dat verband trok u ook nog eventjes de vergelijking met Mauro. Luister even mee. Maar nogmaals, er is volgens mij wel een hele mooie oplossing mogelijk voor uh, deze ooievaart richting het Westkustenpark. Er is niet eens een studievisum voor nodig. Er is geen studievisum voor nodig, zei u. En daar is de oppositie verontwaardigd over. Staat vandaag in de krant weer een blooper van Bleker, wordt er gezegd. Reageert u daar eens op? Ach, uh, ik geloof de heer Spekman uh, van de Partij van de Arbeid die was nogal boos. Ik vind het uitzonderlijk hoor, dat je drie dagen nadat een grapje in het openbaar is gemaakt, reageert. Volgens mij wordt het geen gezellige boel uh, bij de Partij van de Arbeid als je drie dagen tijd nodig hebt om op een grapje te reageren. Want het was een grapje. Ja, het ging ook helemaal niet over Mauro. Het ging over de absurde situatie dat we in een overigens volstrekt lege zaal van de Tweede Kamer opgeroepen worden om... Te discussiëren over de vraag of een ooievaar nou wel of niet in het wild mag worden losgelaten. Daar maakte ik het grapje over. Ja, maar goed, dat studievisum dat ging natuurlijk wel over Mauro. We hebben ook nog even gebeld met de organisatie die de zaken van Mauro behartigt, Defense for Children. Die noemden het een smakeloze grap. Die jongen is er door alles slecht aan toe. En het is ongepast om zijn situatie in een grapje te betrekken. Achteraf gezien, vond u het zelf een gelukkige opmerking? Ach, het is met de moeite niet waar om over te praten. Oh, ik vind het uh, wel pech. Uh, ja, ik vind het een, uh, een grapje, maar uh, een, waarschijnlijk een foute grap. Maar wat ik uh, typerende vind is dat de staatssecretaris nu zegt: ach, het gaat maar om een hooievaar. Ik dacht dat het CDA de laatste tijd alleen maar met individuen en individuele gevallen bezig is. Ik vond eigenlijk de hele zaak rond Mauro en deze vergelijking werd gemaakt. Nou, typisch zoiets waar de staatssecretaris van zegt... nou, blij dat hij een studievisum heeft. Ondertussen hebben we niks geregeld voor tientallen andere jongens en meisjes... die in dezelfde situatie zitten. En is het natuurlijk gewoon incidentenpolitiek. Dus de staatssecretaris mag het dan vervelend vinden... dat hij voor één ooievaar in de Kamer staat. Het is het CDA zelf wat bij dier en mens incidentenpolitiek bedrijft. En wat vindt u van de opmerking of wat, wat vindt u ervan dat de, de, het studievisum wordt uh, genoemd in uh, verband met zo'n ooievaar? En daarmee wordt er dan toch wel een koppeling gemaakt met iemand als Mauro? Ik had het gevoel dat deze staatssecretaris, als het om Mauro gaat, toch al een paar uitgeleiders had gemaakt. Dus als ik er was geweest, had ik ze niet gemaakt. En weet u wat nou zo bijzonder is? Nee. Uh, D66 was niet eens bij het debat over de ooievaar aanwezig. Nee. Want er waren namelijk maar. Was mevrouw van de Partij voor de Dieren was er in het begin alleen? Toen kwamen er gelukkig nog twee andere Kamerleden binnen, zodat er überhaupt vergaderd kon worden. In ik heb geen D66 gezien. En dan maak je, in, maak je een, een grapje die totaal niet over. die niet denigrerend is naar, naar Mauro of naar Wieden ook. En dan drie dagen na dato ja. wordt de oppositie wakker. Nou, daar word ik echt bang van. Okay. Inderdaad, incidentenpolitiek, -e, doen, we niet, -e, incidentenpolitiek -e. doen we niet aan. Incidentenpolitiek doen we niet aan. Ja. Nog over een ooievaar. Maar als het gaat om, om uw construct waarmee u nu denkt. en trots te zijn als CDA. dat er een, een studievisum voor een jongen geregeld is. die daar nog, nog geen zekerheid heeft. dan vraag ik me af wie zich nou achterdoor moet krabben. Oké, okay, uh, nou. Na, la, daar hebben we het niet over. Het ging over een grap. Ja. Over een absurd ja. debatje in de Kamer over ja. een ooievaar. In, uh, in Nogmaals, dat vind ik. Uh, we moeten ons echt met andere dingen bezighouden. Ja, uh, uh, en de grap was bedoeld om dat ook een beetje duidelijk te maken. Oké, okay, nou, we gaan het met andere dingen bezighouden. En, uh, nou ja, een grap in een hele lege zaal. Volgens mij vindt u dat het ergste wat er is. Um, en die Vindt heet... u het erg dat er zo'n grap... Dat in een hele lege zaal er zo'n opmerking zoveel ophef overkomt. En het gaat echt helemaal nergens over. Denk ik denk van, jongens, kom op met z'n allen. Oké, okay, goed. Um... Nou ja, ik weet niet. Ik ik geloof dat ik, uh, U vraagt het aan mij, dus dan moet ik wel een antwoord geven. Ik geloof dat ik deze grap in ieder geval niet zou uh, maken. Maar ja, voor nee. een lege zaal sowieso wel sneu. Maar die oyevaar heet uh, uh, Freedom. Trouwens, uh, uh, Morgan, is die al uitgezet? Daar gaat uh, het Dolfinarium in Harderwijk over. En dat is een Dolfinarium wat een dier heeft gered en fantastisch verzorgd. En we zullen zien wat de rechter doet. Oké. Okay. Het is wel wat dat we het allemaal weten. Hè? Een, een orka heet Morgan, een oyevaar heet Freedom... Ja. U zucht, omdat u denkt, waar, waar moet ik me allemaal mee bezighouden? Soms wel. Okay, en maar het gelukkig is ken ik ook nog alle namen van mijn eigen dieren in uh, Groningen. Okay. Een uh, echte dierenliefhebber. Oké, okay. goed. Nou, de, de namen van die dieren gaan we nu even niet uh, vragen. Nu bovendien zijn die ook niet in gevaar. <laughs> uh, we pakken even de Volkskrant erbij. Er staat een interessant stuk van uh, uh, Geert Wilders. En dat gaat op de opiniepagina. En uh, dat gaat over uh, de 400 jaar oude betrekkingen met Turkije... waarvan Geert Wilders vindt dat die niet gevierd moeten worden... terwijl dat nu juist in Nederland de bedoeling is dat uitgebreid te gaan doen. Wilders wil die feestelijkheden aflasten... en vindt ook dat president Gül niet welkom is voor een staatsbezoek. En volgens Wilders is er niks te vieren. De Turken zijn geen waarachtige vrienden van het Westen... en dus ook niet van Nederland, zegt hij. Um, is dat een goede suggestie, meneer Bleken, om dat feest 400 jaar samenwerking met Turkije om dat af te gelassen? Een hele slechte suggestie. Wat u betreft gaat het door? Ik ben uh, een maand of vier, vijf geleden uh, op handelsmissie geweest in uh, Turkije. Ik heb met meerdere bewindslieden gesproken. En daar hebben we al afspraken gemaakt over uh, hoe we de diplomatieke relaties in uh, uh, in die, die 400 jaar geleden zijn, uh, zijn gestart, hoe we, die, uh, ja, hoe we daar, daar, daar een heel mooi programma van maken... met sport, cultuur, politieke uitwisseling uh, enzovoort. En uh, we hebben ook uh, belangrijke handelsbelangen met, uh, met Turkije. Dus er is geen sprake van dat dat zou worden afgelast? Zou Want een, u heeft er gewoon al afspraken over zou gemaakt. Ik zou het een, zou het een uh, bizarre uitkomst vinden als, uh, als dat uh, zou moeten gebeuren. Ja, maar hoe, hoe taxeert u dan zo'n... Uh... Uh, ...standpunt van uh, uw uh, gedoogvriend. Nou, t, Volgens mij zit het in het, uh, in het pakket... Uh, ...waar we geen afspraken over hebben ja, met dat, de heer, uh, de heer horen altijd, maar dat, dat horen we altijd. Dat horen we altijd. En zo is het dus ook. Uh, en en... Er heeft er wel een boodschap aan. Ja, maar uh, de Nederlandse regering heeft... Uh, uh, ...een uh, relatie met de Turkse regering. We hebben... De minister van, van de vicepremier is er geweest recent. De premier gaat er in oktober volgend jaar naartoe, daar zal ik ook bij zijn. Vindt u de Turken wel waarachtige vrienden van het Westen? In Turkije is niet alles goed, maar het is een land waarmee we relaties moeten voortzetten en uitbouwen. En dat moet de Europese Unie ook doen. Het is ook een belangrijk land voor de economie. Het is een land wat ook een heel interessant achterland heeft... Dus ik vind, ik vind dat wij de, de relaties met zowel vanuit de Europese Unie als vanuit Nederland met, met Turkije moeten continueren en op bepaalde punten ook uitbouwen. Alexander Pechtold? Ja, het is natuurlijk een voorstel wat geen meerderheid zal krijgen. Maar het is natuurlijk een absurde situatie dat we in het buitenlandbeleid nu elke keer geconfronteerd worden met een gedoogconstructie die natuurlijk toch macht op onze regering inhoudt... die in het buitenland niet altijd goed geduid wordt. Dat zag je onlangs nog toen een aantal ambassadeurs... zich eh, nou, op het randje van de diplomatieke uitlieten... over het Nederlands-buitenlands beleid. Dat waren buitenlandse, buitenlandse ambassadeurs, ambassadeurs... die zeiden Nederland is heel erg in zichzelf gekeerd. Ja, dat is als een bom ingeslagen... natuurlijk ook in ons ministerie van Buitenlandse Zaken... dat diplomaten zo ver gaan. En nu zie je eigenlijk incident na incident... En uh, we kunnen natuurlijk wel denken van ach, uh, 24 zetels die dit nu voorstellen om, om, om die plannen met 400 jaar betrekking in stop te zetten, uh, dat is de PVV. Maar ondertussen is, staat het hele buitenlandbeleid wel onder druk van die PVV. Vorig weekend zouden we met een kamerdelegatie naar Egypte gaan, uh, omdat daar verkiezingen zijn, omdat er een democratie uh, aan het opstaan is. En ja door uitlatingen van de PVV wordt een visum geweigerd... van het PVV-Kamerlid. En gaan wij natuurlijk dan, omdat we zeggen... ja, daar moeten we dan solidair mee zijn, maar gaan we weer niet. En zo verengt Nederland zijn positie stap voor stap. En het kabinet probeert maar uit te leggen... dat je in die twee werelden kan leven... Maar ik begin me zo langzamerhand grote zorgen te maken. Want de Turken, het is een enorm belangrijke handelspartner voor, uh, voor Nederland. Ja, wat doet zo'n uitspraak dan eigenlijk naar uw idee? Wat is het effect daarvan? Het beschadigt de Nederlandse positie. En het beschadigt ook de positie die je nog zou kunnen hebben. Omstel, rond, rond mensenrechten, uh, scheiding van kerk en staat... is in Turkije nog wel een hele agenda ook met Europa te voeren. Ja. Maar door dit soort ongenuanceerde uitspraken... door het bot wegzeggen... Terwijl ook het kabinet natuurlijk... we weten allemaal dat die, dat die festiviteiten eraan komen. Dat is heel ver. Dat is een affront richting, richting een, een bevriend staatshoofd. En we hebben al eerder zaken gehad. Hè. De islamitische aap komt uit de mouw. Oh ja. Ook zo'n uitspraak van de, van Over de, Turkije, de PVV. Ja. Eerder is ja. de premier ook een freak genoemd. Uh, total, total freak was Erdogan in de, in, in de woorden van Wilders. ja En, en, en, en was, dit nou een was de PVV een oppositiepartij waarvan je kan zeggen... ach, dat is, dat is in de marge. Nee, meneer Bleker rijdt elke dag naar zijn ministerie dankzij de steun van de PVV. En hij is ook de staatssecretaris van Buitenlandse Handel. Ja, ja. Meneer Bleeker, bent u er nog? Ja, ja, ik reageer op elke vraag. Is het, is het een lastige positie waarin u verkeert... dankzij deze uh, nou, uh, visie van uh, de heer Wilders? Ik moet heel eerlijk zeggen, uh, ik, ik ben zelf... ik heb denk ik met vier ministers gesproken in dit voorjaar in uh, Turkije. Uh, de heer Vragen is als vicepremier ook in Turkije geweest... Uh, wij uh, zetten altijd bij dat soort gesprekken even voor zover nog nodig. Heel kort uh, schetsen we de positie van de Nederlandse regering op het buitenlands beleid. Uh, en dat we een minderheidsregering zijn. Maar dat we het buitenlands beleid uh, vertrouwen hebben dat we onze koers uh, kunnen, kunnen volgen. Uh, en dan is dat eigenlijk verder in de contacten uh, geen issue. Misschien dus de... daar, wordt het, daar wordt het... Kijk, Wilders is in Nederland groter dan in Europa, en nou, ook veel dat, groter dat, dat, dan, dat, dat, dan, dan in Turkije. Dat, dat is een... dus, laatst, ik, ik, huh? ik vertel gewoon wat ik heb ervaren. Maar ja. u leest ook wel buitenlandse kranten, Ik heb veel bezoeken gedaan, en het punt, we schetsen hoe de situatie is... Uh, en dan is het vervolgens met elkaar politiek en zaken doen. Maar dat is Leker, wat ik heb ervaren. Ja, maar dat is toch iets... Uh, ja, u heeft, u heeft uh, een, een grap gemaakt voor een lege zaal... en u bent dan verbaasd dat daar drie dagen later een reactie op komt. Ja, vooral dat het pas drie dagen daarna is. Ja, maar goed, er, er, er, er, wordt, natuurlijk, er wordt natuurlijk ook gesproken... over dingen waar u niet bij bent. En bijvoorbeeld vandaag in de NRC staat een groot verhaal... Uh, met, buitenlandse, of nee, sorry, met uh, ambtenaren van buitenlandse zaken... waarin staat dat zij zich grote zorgen maken... omdat zij terugkrijgen... dat onze minister van Buitenlandse Zaken, Roosendaal, niet diplomatiek genoeg is... zich niet goed opstelt in het contact met buitenlanders. Met ja, dat, vind ik, dat vind ik een heel ander verhaal, want als ik het artikel lees... en ja, het zijn geloof ik anonieme bronnen, maar dat zullen bronnen zijn... dan, uh, dan, dan spreekt eruit dat, dat uh, de ambassadeurs, sommige van die ambassadeurs van mening zijn... dat in de contacten tussen uh, Nederland en uh, uh, en, en, en het buitenland, dat wij het economische belang van Nederland... Uh, wat meer op de voorgrond zetten dan vroeger het geval was. En dat is denk ik ook zo. Dat is een juiste constatering. Ik merk dat ook wel in de contacten die wij hebben... en ook met onze ambassades, hmm. uh, dat men dat ook wel ziet als een koerswijziging. Maar dat is geen koerswijziging vanwege de PVV. Maar dat is een koerswijziging Meneer. vanwege de VVD en het CDA. Wij vinden dat economie... En buitenlands beleid en buitenlandse handel... het bevorderen van investeringen en van export... dat hoort ook tot het takenpakket nee. meneer, van de ambassades. Het speerpunt meneer, meneer, is het meneer, Nederlands meneer, belang. Meneer Alexander Lekker, ik, ben, ik ben naast fractievoorzitter ook woordvoerder van mijn partij. Ik ben ondervoorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken... en in nieuwdanigheid ontvang ik bijna wekelijks één of twee ambassadeurs... die uh, vragen om uh, een, een gesprek over waar mijn partij voor staat... en het buitenlands beleid. Er gaat geen gesprek voorbij waar niet binnen de eerste vijf minuten... een duiding wordt gevraagd over de Nederlandse houding. Over de Nederlandse begrippen als tolerantie als handelsnatie. En dat alles in het kader van de gedoogconstructie. Er gaat geen gesprek voorbij. En u kunt met uw regering volhouden dat u het elke keer kan uitleggen. Ik merk dat de Nederlandse positie, als het gaat om de Europese invloed... als het gaat om onze rol in de NAVO... als het gaat om hoe wij in de islamitische wereld ook ons opereren... dat dat zwaar onder druk staat. En dan, dan druk ik me heel mild uit. Nee. aanzien van Nederland staat op het spel, zegt u daarmee En daarmee ook, de, kijk, de, de regering wil inzetten op handelsbelangen. Mm. Dat is een keus. Hè? Mensenrechten, dat was de derde prioriteit van, uh, van minister Roosentaal. Dat is een keus, dat mag je doen. Maar als daardoor een reputatie die in decennia in dit land is opgebouwd, waar we als exportland ook groot af, afhankelijk zijn van het buitenland, onder druk komt te staan, dan maak ik me daar ja. grote zorgen ja, over. Raakt u dat, meneer Bleker, dat toch dit soort geluiden steeds harder doorklinken, dat die reputatie van Nederland, die traditie die wij hebben op het buitenlands gebied, dat die uh, geschaad wordt? En in dat verband wordt natuurlijk ook zo'n zo opmerking van u gedoogd Vriend, getaxeerd. Nou, ik, ik denk dat de heer Pechtelt wel gelijk heeft. Dat hij als, heeft hij gelijk, he, op, nee, als hij, Nee, wacht, wanneer, misschien mag ik... nee ja, het was hij heeft, een heel mooi punt. Heeft, hij heeft gelijk wanneer uh, ambassadeurs van, uh, van, van, van, van, van landen die hier in Nederland vertegenwoordigd zijn. via een ambassade, dat die zich laten informeren over de politieke situatie. En dat ze dat ook doen uh, bij de heer Pechtelt. En dat de heer Pechtelt dat uiteenzet hoe dat werkt en hoe dat in elkaar zit. Uh, dat dat gebeurt meer dan in het verleden nodig was. Dat moet worden onderkend. De tweede vraag is, als je dat eenmaal hebt gedaan... Ja. en de heer Pechtel draagt er een bij... en wij dragen er ook een bij als bewindslieden die op buitenlandse missie zijn... is het daarna nog een issue in de betrekkingen met die landen? Dat is de vraag. Worden onze relaties met bijvoorbeeld India of met Vietnam... Ja. of met Zuid-Afrika of met Kenia of met Mozambique... worden die geschaad vanwege het feit dat we hier met een minderheidsregering van doen hebben. Maar... En mijn analyse is, uit de ervaringen die ik heb... Mm -hmm. waar het gaat om handelsmissies... Maar het is toch dat, zorg... dat, punt, dat dat punt Daan niet speelt. En dat landen graag de relaties, ook de zakelijke relaties... zowel politiek als met de Nederlandse ondernemers... willen intensiveren. Ik heb het letterlijk vorige week uh, in, een, in een Kamerdebat... Uh, samen met de heer Rosentaal gezegd... nee, met de heer Knapen... Uh, het is zelfs zo, wij kunnen eigenlijk de vraag die het buitenland heeft naar samenwerking met ons, met ons Nederlandse bedrijfsleven, op het punt van water, technologie, uh, agri- en foodbusiness, we kunnen de vraag nauwelijks aan. De dus vertel me nou niet dat landen zich van ons zouden afkeren. Het feit, feit, meneer Bleker, is dat ik vorig weekend... met mijn collega's Egypte niet inkwam. En dat vervolgens de Egyptische ambassadeur bij Rosenthal... op het matje moet komen. En als het gaat om de vrijheid van meningsuiting... en de vrijheid om zaken te zeggen, dan sta ik daar pal voor. Maar als wij dadelijk in, in, in een kwart van de landen... die met een islamitische achtergrond zitten, niet mee in kunnen, dan zou u als staatssecretaris van, van Buitenlandse Handel... inmiddels ook een groot probleem hebben... Maar ik begrijp dat, dat u en, dat de, en uw fractie, en dat prijs ik u net als alle andere fracties, op het moment dat er een weigering kwam... om een ja, van de leden van de Kamer toe te laten... op onjuiste on, on gronden, ja. dat u meteen hebt gezegd... maar daar maar, zetten wij een streep, dan staan zeker. wij ook... Naast een acht... zelfs, zelfs PVV-kamerlid. Zelfs zover okay. gaan wij. Maar ja. de tolerantie okay. en terecht. mag ook al van twee kanten komen. En dan prijs ik weer. in terecht. Oké, okay. het, uh, het punt is gemaakt. Dit uh, buitenlandblokje dat het bijna werd. Nou, uh, hier laten we het bij wat de kanten betreft. Weekoverzicht zijn spannende dagen op alle fronten. De druk op de euro wordt steeds groter. Het botert niet langer binnen de coalitie. En dan wordt er binnen Ajax ook nog een koep gepleegd. En dat zal gevolg hebben, de ene kant op of de andere kant op. De ene kant op of de andere kant op, daar gaat het in Den Haag vaker om. Politiek is ook heus zo simpel niet. Principes zijn in principe heilig, maar op sommige momenten wordt er iets anders van politici gevraagd. Vond ik dit een leuk moment? Nee, ik vond het een bijzonder pijnlijk moment. Omdat het nooit leuk is als je tegen je eigen principes moet ingaan. Die principes gingen over de weiger trouwambtenaar. Daar wilde VVD, liberale partij, uit principe niks van weten... maar soms spelen toch hogere belangen mee. En toch zijn er momenten dat je een andere afweging maakt... Eh, ten behoeve van rust in de coalitie. Rust in de coalitie, van groot belang in onzekere tijden. Vooral nu het CDA in de peilingen historisch laag staat... en de PVV een groot probleem aankondigt als er over extra bezuinigingen moet worden onderhandeld. Ik onderhandel op dit moment nergens over, dus ik ontken het. Zegt CDA-vicepremier Maxime Verhagen. Even terug nog naar de gedoogpartner. Ook daar rommelt het intern en alle wapens worden waar daarbij ingezet. Ook sabotage is gewoon een geoorloofd uh, politiek middel om je doel te bereiken. Sabotage en onmin, dat is toch jammer... net nou de partij een lang gekoesterde wens in vervulling ziet gaan. Helemaal anoniem bellen of gewoon lekker meeluisteren. Wat een dier. Oh jee, dat was een heel ander soort lijn. Wij bedoelden natuurlijk de echte dierenalarmlijn. Een persoonlijk succes van Dion Graus. Vanaf morgen vroeg 10 uur. Kan iedereen het nummer bellen 144 red een dier. Binnengesleept in de coalitieonderhandelingen en ja, daar zijn ze dan, de Animal Cops. Even leken deze week of Dion Grouws ook nog een perspolitie wilde instellen, maar wie dat geloofde, had geen gevoel voor humor. En dat was ook wel een gepaste grap, want werkelijk om gelachen. En dat is de bedoeling van een grap, denk ik. Lachen om een grap, laat dat toch vooral blijven. Persoonlijke verhoudingen zijn belangrijk en gelachen moeten worden, ook in Den Haag. Voorzitter, ook ik moet uh, de heer Klaver, hoewel ik hem erg graag mag teleurstellen. Meneer Klaver, hoewel we u allemaal ontzettend graag mogen. <lacht> Want dat, is, dat wordt niet vaak gezegd. Nee. Ik ben in ieder geval dank, een dankbaar mens uh, dat in zo'n grote getal is aangegeven dat, uh, dat jullie dat mag. Ja, graag. De werkloosheid loopt op, de euro wankelt, vertrouwen in elkaar is ver te zoeken. Maar gelukkig is het land waar politici elkaar nog zo graag mogen. Eindigen wij voor de verandering toch nog eens hoopvol? Dit is politiek natuurlijk op, op best wel hoog niveau. Tros, Radio 1. Het is inmiddels alweer zes minuten voor half twaalf. En u luistert naar Troskamer Breed. En tot twaalf uur hebben we Henk Bleker aan tafel, de CDA-staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Natuur staat er eigenlijk niet bij, hè, in dat rijtje? Nee, dat is de naam te lang. Oké, okay, nou, dat staat. En de partijleider en fractievoorzitter van D66, Alexander Pechtel. Uh, meneer Bleker, ja, oh, wat verstaat u eigenlijk onder natuur? De biesbos, de weerribben, de veluwen, de wadden. Uh, fantastisch. Rust. Uh, je hebt dat als mens niet allemaal in de hand, want... Uh, we maken ons nu geweldig druk over uh, het maken van nieuwe natuur. En dat uh, ja, is maar beperkt mogelijk. Je kunt voorwaarden scheppen, de verrassing. Ik heb het zelf ook voordat ik uh, staatssecretaris was. Uh, ook een stukje, klein stukje landbouwgrond omgezet in uh, natuur. En. Uh, ja, er was ook dus een, ja, een beetje gedoe over. Ja, wel iets met en, subsidie of zo. Ja, ja, was nou? ik, ik was ook net een burger als iedereen. Dus ja, dan kom gewoon je voor... Uh, eigen voordeeltje. Nee, dan kom oh. je gewoon voor, uh, voor de vergoeding en aanmerking... als gevolg van de waardedaling van je grond. Landbouwgrond kost 50.000 euro en natuurgrond 5.000. Dus dat je daarvoor vergoed wordt, is logisch. Ja, maar dat, dat is wel afgelopen, hè? Er, er gaat geen meter uh, landbouwgrond meer uh, naar de natuur, toch? Nou, als het dan het kabinet ligt... Uh, dan uh, willen we dat zoveel mogelijk beperken. Maar het is nog wel zo... En uh, dat we tot 2021 nog uh, 40.000 hectare, dat is evenveel als alle Wadden-eilanden samen, uh, reeds aangekochte landbouwgrond gaan inrichten als natuur. Dat zijn gronden die zijn nu nog gewoon in gebruik Vaak eigendom van Staatsbosbeheer of natuurmonumenten als landbouwgrond. En dat gaan we alsnog inrichten. Er uh, zijn natuur. oude afspraken nog, maar er worden geen nieuwe afspraken meer over gemaakt. Deze, deze... Maar dit en nu gaat, gaat toch iets van 20.000 hectare verkopen? Voor het... Dit zijn voor een deel nieuwe afspraken. Ja. Zijn voor een deel nieuwe afspraken. Ja. ja, en als het kan, nog meer verkopen. Want uh, ik, ja. ik denk dat, uh, dat er uh, in Nederland heel veel mensen zijn... die uh, juist in deze uh, onzekere tijden wel uh, interesse hebben om particulier geld... In, te willen investeren in, in aankoop en beheer van natuur. Dus bent u en ook heel zeggen, blij met zo'n Oostvaarderswold? Hè? Dat waar nu eh, nou, door, door, tegen de lijn van het kabinet in, particulieren en andere overheden zeggen: Nou, als jullie het niet doen, dan nemen wij het wel ja, over. Ja, meneer Pechtel, daar heb ik hele gemengde gevoelens over. Want ik vind de ontwikkeling aan zich daar, zo'n dwars door dat landbouwgebied uh, een groene zone maken, dat vind ik geen, vind ik geen goed construct. Ik dacht dan... Maar het feit, het feit, het feit, het feit dat feit is de andere kant van de medaille. Ja? dat men dat misschien voor elkaar krijgt... door heel veel particulieren en particuliere investeerders... daarbij te betrekken. Dat is eigenlijk een beetje zoals het kabinet het wil. Alleen, wij willen het, het eigenlijk niet op die plek. Maar het zo zeggen. politiek gezien is dan wel de vraag... Laat u het toe of zet u er uw been dadelijk dwars voor? Want ik zie het andersom. Ik Laten we even uitleggen waar het, waar het over gaat. Het gaat om ja, een groot ja. gebied in Flevoland. Ja, ja. Oostvaarderswold maakt onderdeel uit van de ecologische hoofdstructuur. Dat is de bedoeling. Dat is de, bedoeling. Dat is de, de, de grote Rauwe. verbindingszone zeg maar, tussen allerlei natuurgebieden in Nederland. Daar zijn ook afspraken over gemaakt. Maar het kabinet heeft daarvan gezegd... die Oostvaarderswold, die, daar gaan wij niks meer in, in, in investeren. Daar gaan we geen geld in steken. En nu heeft de provincie met allerlei andere financiers... En het Wereldnatuurfonds... Ja. De, ja, inderdaad, met al die andere financiers. Zeg, wij gaan het toch uitvoeren. Ja. En daar bent u blij om, meneer Pekker? Ik ben heel blij, want ik zie het precies andersom. De staatssecretaris zegt: God, er loopt, er loopt eigenlijk een soort ecologische hoofdstructuur om onze landbouwgronden heen. En ik zie het andersom. Twintig jaar natuurbeleid in Nederland heeft de ecologische hoofdstructuur bijna afgemaakt. En hier ligt nou een grote kans. Niet alleen om natuur af te maken, maar ook vlakbij Amsterdam en andere. Almere bij drukke steden een prachtig groot natuurgebied te maken. Zo groot als Texel. Met een enorme recreatiemogelijkheid. En daar heeft het kabinet van gezegd, willen we niet. En Wereldnatuurfonds, wat normaal eigenlijk alleen in het buitenland bezig is... kan je nagaan, zegt nu, nee, maar dit gaan we doen. En daar is dan het kabinet weer blij mee, want dan hoeft u er geen geld in te steken. Gaat u er ook helemaal geen geld in te steken Dat is het dubbele, want op zichzelf... De heer Pecht al begon met even van, ja, u gaat gronden verkopen... en natuur verkopen aan particulieren en zo... Het uh, is een beetje inconsistent dat u daar negatief over bent, want u bent heel positief over particulieren die investeren in, in natuur kennelijk in Oostvaderswold. Dus waarom ook niet in andere gebieden ja, die, we, laten we die we aan het ontwikkelen zijn. We, he? Dus laten we daar nou, ik heb <laughs> het gevoel dat we het daar inmiddels over eens zijn. Daar Zelf, zijn zo. Nou, de, nou, de politieke vraag over dat Oostvaderswold. Ja. Gaat u daar nou dadelijk... Ja. Ja. Gaat de, u daar nog geld in steken? Voeters, ja? we we we wij gaan, gaan, de gaan, de gaan, de de gaan de daar geen geld in steken. Daar rekent de provincie wel nog op, Ja, dat is dacht ik iets van 36 miljoen hard toegezegd en daar houden we ons aan dat dat, en dat moet in de afspraken tussen de twaalf provincies, moet dat geregeld worden. Uh, dus de oude afspraken... Die, uh, daar die, staat u voor? Uh, daar stonden we voor. Maar daar staat wil... u voor? Maar, ja, daar staan we voor. Maar dat, oh. nieuw, dat, dat moet opgelost worden in het, in het nieuwe akkoord. En het tweede is... Gaat uh, heel men goed zo, meneer 60, meneer wilde nog 60, een hè? Men wilde <laughs> nog 60 miljoen extra, geloof ik, of 70 miljoen extra. Ja, dat, dat is van onze kant niet beschikbaar. En nou, daar rekenen niet we wel beschik... op, kennelijk. Ja, want daar zijn natuurlijk wel afspraken over gemaakt. Je zou ook Kun je, je over twisten? Zeggen... Oh, zijn die afspraken er niet gemaakt, zegt Nou, in ieder geval of dat juridische harde verplichtingen zijn, dat betwisten wij. Maar goed, dat is, dan komen we in een juridisch dispuut terecht. Daar heb ik eigenlijk mijn gezin in op nee, zaterdagmorgen. Wij ook niet. En nou, u ook niet. Uh, maar laat la, één ding. Uh, uh, maar Flevoland is gewaarschuwd, hoor ik nu uit uw woorden. Daar, dit wordt een juridisch steekspel. Ze we, uh, uh, wij, zijn, wij zijn al in overleg geweest met, met Flevoland. En men, men weet dat we daar een verschil van opvatting over hebben. Over dat waar, wordt dus een juridisch het kabinet, Waartoe het kabinet verplicht is en waartoe niet. Uh, en daar hebben we een verschil van mening over. Uh, mm. En dat is het. En, uh, daar nou, houden we het nu even bij. Laten we even gaan naar een nieuwe natuurwet. Dat is een, een, een nieuwe wet die bedoeld is om een, een, een soort lappendeken... van allerlei andere wetten te uh, ja. uh, vervangen. Daarmee is er nu één nieuwe natuurwet gekomen. U heeft die wet voorgelegd voor consultatie. Iedereen kon daarop reageren. Er is ook massaal op gereageerd. De meerderheid van alle natuurorganisaties zeggen slechte wet. De natuur wordt er niet beter van in Nederland. Ja, de grote uh, natuurorganisaties vinden het een slechte wet. Uh, de land- en tuinbouworganisaties vinden het een goede wet. VNO-NCW vinden het een goede wet. Het uh, Nationaal Park de Hoge Veluwe vindt het een goede wet. Ja, maar, uh, dus er is wel enige, enige nuance in het na, geheel. Het serieus... Park Hoge Veluwe is een particulier park... Ja. met een hek eromheen en een groot museum erin. Daar wordt entree geheven. Ja, het is niet zo gek dat is zij echt, het een, een goede heel wet vinden. Zij worden er niet slechter van. Maar de, de de natuur, waar geen entree voor geheven wordt, wordt er wel slechter van, ja, zeggen denk, deze natuurorganisaties. Ja, het is een heel mooi park. Er komen ongeveer een half miljoen bezoekers uh, ja. per, per jaar. Het is een park. Het is fantastisch, ja, fantastisch. Het is een park. En uh, met, met hele goede ecologische prestaties die ze daar leveren. Uh, en die, uh, die, die denken er positief over. Ik ga alle reacties heel serieus uh, bekijken. En dan kijken we wat er eventueel in. Uh, in de wet nog verbeterd moet worden. Is, is het denkbaar dat u, dat u uh, in de wet verbeterd moet worden, zegt u? Maar de, de kritiek van deze natuurorganisaties is veel fundamenteler. Zij zeggen, u beschermt niet meer de stilte, de donkerte... de ruimte in Nederland. Dat, nee, wet, er, er gaat uh, meer gejaagd worden, er worden planten en diersoorten niet meer beschermd. U houdt zich eigenlijk alleen nog maar aan dat wat er van Europa minimaal moet. Dat nou, is de kritiek in de eerste van plaats de natuurorganisaties. Wat was, de kern van deze wet is dat is dat de bescherming, bijvoorbeeld wat de rust, de stilte... wat mag er, wel, mag er wel of niet gebouwd worden in de omgeving van die gebieden... dat we dat primair uh, neerleggen, die verantwoordelijkheid... bij de provincies en de gemeenten. Want ik ben er een groot voorstander van... dat de mensen in de streek zelf beslissen over hoe dat met die uh, natuur gaat. Dat ze ook zelf het beheer meer krijgen over, uh, over de natuur. Dus dat particuliere beheer... In de regio. Heel en... even aan, aan voorleggen aan Alexander Pechtelt. Vertrouwt u erop dat dat beheer in goede handen is bij. Provincies, gemeenten. Nee, de provincies zelf zeggen ook dat ze dan 300 miljoen extra nodig hebben. En dat ze met het geld wat de staatssecretaris vanuit nationaal doorschuift naar de provincies. slechts een derde van de natuuropgave kunnen doen. die, uh, die ze nu eigenlijk van de staatssecretaris moeten gaan doen. Ze gaan er dus in gebreken blijven. Dat zeggen ja, zij dat zelf. Dat geven al. ze nu al aan. Ze zeggen dat er komt een gat van 300 miljoen. Nou, de natuurorganisaties zijn tegen. Maar wat heel, en nu noemde dat al, wat heel zwaar dadelijk boven ons hoofd dreigt. is Europa. Uh, uh, dit kabinet zegt nu opeens eigenlijk... we doen alleen wat van Europa moet. Dus al dat licht s'nachts bijvoorbeeld, of geluid... al die andere dingen, willen ze allemaal geen rekening mee houden. We doen precies langs het randje wat van Europa moet. Maar nou dreigt er een Europese... Boete. En Frankrijk heeft van Europa al eens een keer een boete gehad van 60 miljoen. En ik vraag eigenlijk aan deze staatssecretaris: garandeert hij dat deze natuurwet, dat we daar geen Europese boete voor krijgen? Uw eigen ministerie heeft uitgerekend dat we zo'n 4 miljoen uh, aan boete zouden kunnen krijgen. Garandeert u ons dat deze natuurwet niet leidt tot een boete van Europa? Nee, deze natuurwet uh, leidt op zich niet tot een boete. Van Europa, daar ben ik uh, van overtuigd. Uh, volgens mij is die boete, trouwens, die aan Frankrijk is opgelegd, die is overigens nooit geïnt. En dat vind ik wel bijzonder. Laten we ook een beetje pro-Europees zijn, uh, meneer Pecht. U brengt Europa altijd in stelling. Uh, als de grote boosdoener de, die boetes oplegt enzovoort. Ja, Kom op, oh, uh, daar hebben we niet over. Het gaat, het ik er een beetje bij van. Met, ja, nee. uh. ja, ik Ik heb hierover gesproken met. Aanmeld is de beste verdediger. Ik zit ook met verwondering aan te kijken. Ja, nee, dat mag ook. Ja. Ik heb hierover gesproken ook uh, met de eurocommissaris. En laten we nog even realistisch zijn. Alle landen hebben gigantische financiële problemen. De financiële markten hebben problemen. Uh, u loopt weg bij mijn vraag. Nee, en, en wat zei dan de eurocommissaris tegen mij? Als alle landen die grote problemen hebben... denkt u dan dat men dan in Europa gaat zeggen... als u wat u, temporiseert in de investeringen... wat vertraagt in de investeringen in de natuur... We, dat we dan zeggen van, maar dat weet u, kan we, niet. Ik, men is zeer realistisch in Europa. Ik heb dat geld voor u. Oh ja? Ja. 40 miljoen geeft u uit aan het breken van afspraken met de Polder. U oh. gaat 15 ja, dat miljoen. klopt helemaal met de u, gaat, u, gaat, u gaat 15 miljoen uitgeven om een dijk okay. neer te leggen aan onze kant van de Hetwiegepolder, omdat de Belgen nu een andere dijk... want die, die houden zich wel aan de afspraak aan het afgraven zijn. Ik heb voor u geld ja, ja. miljoenen en miljoenen. Het, het klopt helemaal volgens het draaiboek, ja, hoor ik. Nee, dus het, dus het, begin, is, we hebben tot het de, niet tot doorgesproken. Ik heb hem goed voorbereid ik ben, op dit ik dossier. Ben, ik, ben blij, ik ben blij dat u de kijkers het niet, niet in de verwarring nee, brengt. Maar het, het past is helemaal in het draaiboek. Ik heb geen draaiboek uh, en waar het gaat om, uh, om de... Het, het onder water zetten van mooie landbouwgebieden, als het maar eventjes kan, zal de Nederlandse regering dat voorkomen. Want Ook we, al hebben is daar een gebieden, over we hebben landbouwgebieden nodig voor de voedselproductie. Dat is belangrijk. En die polder waar het om gaat in Zeeland, dat is een hele beste polder om het in boerentermen te zeggen, ja, mooi dus... verkaveld. Mooi verkaveld. Waarom bent goede u de, opbrengsten. Waarom is, is, is premier Balken dus en uw partijgenoot... Dat... dan ooit die verplichting aangegaan? Waarom zijn we dan ooit zo ver gegaan... om in grote afspraken over de Antwerpse nou. haven te zeggen... hier natuur, daar compensatie. Ja. Dit, u gaat 15 miljoen... Ik, ik, ik hoorde het van de week. De Belgen zijn nu een dijk aan het afgraven. Want ja. die, die zetten hun kant onder water. En daarom moet Nederland nu 15 miljoen uitgeven... om een dijk aan de andere kant van die pol... Maar dan reageert weer te u eens op het andere punt. 9 miljard inwoners 2050 ja. in 2050 in, in de wereld. Uh, een voedselproductie die moet verdrievoudigen. We hebben die landbouwgrond gewoon nodig? Als het u. toch kan in Nederland, ja. probeer de aanslag op die landbouwgrond te beperken. Het... En dat geldt voor de natuur. We gaan nog het een en ander doen. Dat geldt voor het onder water zetten van polders. Beste mensen, Heeft we het leven in een te... andere tijd. Heeft het ge niet gewoon te maken met die Jan. Die, die, die dissident... Want u heeft nu een vierde, nee, vierde, vierde onderzoek aangekondigd. Is dat trouwens al af? Er is ik, een ik zeg even voor de, de luisteraars Heddypolle. erbij dat Henk Bleker uh, zegt... nee, het heeft er niks mee te maken en begint meteen te lachen. U neemt nu gauw een slokje water. Ja, het heeft omdat het er helemaal niks, niks te te maken, mee te maken. Ik en, vind dat de heer Pechtel een fantastisch interviewer is. Ja, ik vind het ja. ook. Uitmuntend. Uit ik dacht een ochtendje over natuurbeleid. Ik, ik, ik, ja. ik denk, Maar weet ik u wel, weet we we we wel even, meneer Pechtel, Dan zal ik eens even een vraag stellen. Ja. Ja. We hier de gang, wij gaan zo. Weet u wel hoeveel natuur er tot 2021 bij komt? Ja, er komt nog heel veel natuur bij. Maar we hebben afspraken. Hoeveel, gemaakt. meneer Pechtel? Nou, noemt u me eens. Hoeveel waddeneilanden zijn dat? Alle wadden eilanden. Alle wijze. Tezamen. En ja. dat zijn afspraken En zal ik eens vertellen hoeveel dat het is? Ja. De afgelopen tien jaar ja. werd er gemiddeld genomen... 2000 hectare in Nederland... aan landbouwgrond ingericht voor natuur. Ja. Weet u wat de komende 10 jaar gaat gebeuren? Ja. Gemiddeld 4000 hectare. Maar dat kan ook, meneer En Bech weet u wat het punt is, meneer ja. Pechtold? In die periode dat u ook verantwoordelijkheid had... Ja. er werd maar grond aangekocht... en er werd maar aangekocht... maar dat werd niet afgerond. En wat wij nu eens een keer gaan doen... en er kwam weer eens een plan bij. We hadden eerst 700.000 hectare. Toen werd er weer 30.000 hectare ja. bij bedacht. Deze regering... Gaat het eens een keer voor elkaar maken. En ook Dat is de benadering. Als u zegt, meneer uh, Bleker: uh, uh, we hebben die landbouwgronden nodig. dan zegt u eigenlijk dat de economische positie van Nederland. is van het allergrootste belang En daar zou de natuur voor moeten wijken. Weet u wat het is? We gaan de natuur nog met 40.000 hectare uitbreiden. Nou, die, die, die getallen heeft dat is niet maar niks, u vindt hè? eigenlijk in... de economie belangrijker dan de natuur. Nee. Dat is wat ik uit, uit nee. uw woorden opneem. Het, het is de balans. En als we in een situatie hebben zoals we nu hebben, dat we echt ook de schaarste aan landbouwgronden, dat dat gewoon een punt aan het worden is. En dat... je bent al heel ver met de natuurontwikkeling. Dan is ergens dat een dat grens. is doorgeschoten, als ik u Op sommige punten is de natuurwetgeving ook in het verleden doorgeschoten. Er is een periode in 1999 geweest, mochten we zelfs de, de, de, de, de vos niet bejagen. Nou, ik kan u zeggen, al die weidevogelliefhebbers, die, die grutto-nesten beschermen, die huilden. Als ze weer in een weilanden waren ja. en de vos was er even geweest om de boel op te vreten. Nou, dan zeg en, ik. Schiet en nu, je dan door of schiet je dan niet door? En nu door? mag er dus wel gejaagd worden op en, verschillende ja. dieren. Gaan de ja. dieren niet meer beschermd worden? Er, is, er zijn juist grotere populaties gekomen dankzij de bescherming van die dieren. Ja, nou, heeft meerdere oorzaken heeft dat. Uh, Natuurlijk, zeggen, maar de bescherming heeft daar een groot deel. En die haalt u nu weg met in, deze nieuwe natuur? In Europa natuur. is het in in de meeste Europese landen zo is dat er ongeveer 38 diersoorten mogen worden bejaagd. In Nederland is dat, als we straks de nieuwe natuurwet hebben... zijn het er ja. twaalf. We hebben het wilde zwijn eraan toegevoegd... en de damhert en, en de, de smint. Eekhoorn. En nee, geen eekhoorn, onzin. Jawel, op de eekhoorn nee. mag nu ook gejaagd nee, nee, worden. Nee, dat mag niet oh, ja. op gejaagd worden. Er is een lijst... En de zeehond is niet meer mag mag beschermd. Oh. Er is een lijst van een heleboel soorten dieren... die in geval ze ernstige schade veroorzaken... dat er schadebeperking mag, op, mag optreden. Maar dat schadebeperking, wordt niet maar dat betekent afschieten. Ja, dat, dat, maar dat is niet, dat, is niet dat, dat een jager zomaar rondloopt ergens... en hij denkt van... Nee, maar heen, maar goed, daarmee heen heen daarmee raken regen. we dan toch wel het maar, punt. Maar, op het moment dat er schade is, dus dat er economische schade is... Ja. zegt u, dan moet de natuur wijken. Ja, want uh, het punt is namelijk als er ernstige schade is... Uh, dan is het ook heel terecht dat de overheid die dat natuurbeleid voert... door de particulieren wordt aangesproken op... en bent u ook bereid om met belastinggeld die schade te vergoeden. Ja. Wij verge geven nu al ongeveer 18 miljoen per jaar een schadevergoeding uit... aan grondeigenaren vanwege het gigantische aantal ganzen. Wat we, hebben. we hebben een bepaalde soort ganzen, dan moeten we er volgens Europa 300.000 hebben. In mm. Nederland er hebben we er bijna 900.000 van. Dus drie keer zoveel. Dat, dat, dat is mooi. En dan kun je zeggen: al die ganzen willen we houden. Maar als u agrariër bent of u hebt, en u hebt u wintertarwe ingezaaid of of hebt u graslanden. dan wordt er meer maar gras wij, opgegeten. Dan gaan die gelden voor. Dan wordt er meer gras opgegeten ja. door de ganzen dan door de koeien. En dan kunnen we zeggen: oké, okay, we laten het gebeuren. Maar dan moet je ook dapper zijn en zeggen, nou oké, okay, nu 18 miljoen schadevergoeding, er staan, er staan dan 20, dan 30. Naast het, naast het Everswijn, wat nu uh, van de lijst af is, of op de lijst komt waar je op mag jagen, en het dam, ja, het staat ook gewoon een eendesoort erop. Nou, volgens mij heeft een soort anders dan ganzen helemaal geen, geen invloed op agrarische uh, schade. Maar wat ik nou zo jammer vind hmm. van de staatssecretaris, is dat die natuur en landbouw als tegenstrijdige ja. dingen brengt. Ik, ik, mijn laatste werkbezoek was gisteren aan Agripoort A7. Dat is in de kop van Noord-Holland. Ja. En daar zie je dat vanuit het Westland, waar we dus de druk op die landbouwgronden en die kassen hebben, dat er in de kop van Noord-Holland, ongelooflijk intensief, maar zo modern, CO2-neutraal, rekening houdend met alles, milieu, natuur, dat daar in kassen tomaten worden neergezet. Dit kabinet bezuinigt niet alleen op de natuur, ze bezuinigt ook op dat soort innovatie. En ik ben ik, ik vind het zo jammer dat de staatssecretaris... die voor allebei verantwoordelijk is, ze tegen elkaar opzet. We nou. hebben een klein land, het is woekeren met ruimte. Er komt natuur bij, maar niet dankzij dit kabinet. Het en zijn tientallen jaren van investeringen, van afspraken... waar een rode streep doorheen wordt gezet. Waar ondernemers ook alles wat, waar ze van uitdachten te kunnen gaan. Waar, waar ook, je moet vragen of de overheid nog wel zo betrouwbaar is in zijn beleid. Is het, is het een onbetrouwbare overheid op deze manier, meneer Bleker? Dit kabinet... Houd geen praatjes over natuur, maar zorg ervoor dat de komende tien jaar er twee keer zoveel, natuur, nieuwe natuur, wordt ingericht dan de afgelopen 10, 15 jaar het geval was. Dat is één. Alle is natuurorganisaties zijn dat met u oneens. Nee, als een keer dingen voor elkaar maken. Plannen en plannen zijn we heel sterk in. Maar de dingen voor elkaar maken. Dan de landbouw. En daar mist, deze pro-Europese parlementaren nee, toch wel heel even de boot. Want wat is u het geval, het meneer als een compliment, toch? Meneer nu nu ja, maar ja, Ja, nu komt uh, u. u nee, Luister, mag, mag ik ook even ja. het woord? Misschien, ja. heel misschien? Nou, gaat best hoor. Kort. Uh, het kabinet steunt de eurocommissaris om in het nieuwe Europese landbouwbeleid 30% van het budget, wat naar de boeren gaat, in te laten zetten voor vergroening. Voor groen op de akker, voor groen op de weiden. En dat is de verbinding die ik zie tussen landbouw en natuur. Natuur die we afronden en afmaken en goed mm. beheren. En landbouw waar meer dan nu natuurlijke en landschapselementen komen. Want ik ben met u eens, u komt uit Wageningen... dat we ja. in de jaren 70 en mm. 60 ruilverkavelingen hebben gedaan in ons land... waarbij we te veel groen en te veel landschap om zeep hebben geholpen. een beetje doorgeslagen. En ik hoop... Precies, dat is toen doorgeslagen. En ik hoop dat met het nieuwe landbouwbeleid... dat we de natuurkwaliteit in die hoogwaardige landbouwproductiegebieden... weer een stuk omhoog kunnen krijgen. Dus ik weerspreek de tegenstelling landbouw-natuur, meneer Pechtel. Oké, okay, nou, ik wou uh, uh, heel voorzichtig mij ook weer een beetje gaan bemoeien... met uh, het stellen van vragen <lacht> met u wel, nee, meneer Pechtel. Uh, we, we hebben het over de, de economie uh, uh, versus de natuur... Um, maar uh, meneer Bleker, u bent ook staatssecretaris van Economische Zaken. Dus En als er één uh, onderwerp is waar de kranten mee volstaan... dat is dat uh, economische cijfers iedereen schrik aanjagen. Hoe zorgelijk uh, uh, moeten wij zijn eigenlijk? Nou, behoorlijk zorgelijk. Want? Als, je zei, als je kijkt naar... Maar niet alleen naar de cijfers. Uh, het CBS heeft cijfers laten zien. Het uh, Centraal Planbureau komt met cijfers... Maar spreekt u maar eens met banken. Die, uh, en met de, met, met de managers van banken die dan een kredietverlening doen aan bedrijven. Het ligt in bepaalde sectoren gewoon stil... dat er niet meer of niet geïnvesteerd wordt. Uh, bedrijven hebben problemen met export. Uh, Exportkredietverzekeraars zijn kritischer... vanwege de onzekerheid ook in andere landen, ook buiten Europa. Dus los van de harde cijfers is er een onderstroom die je echt, waar je echt uh, heel erg bezorgd over moet zijn. Ja, is het gewoon feitelijk zo dat wij inderdaad... aan de vooravond van een nieuwe recessie staan... of daar eigenlijk al middenin zitten? Nou, dat, dat kan ik niet goed beoordelen, dat zijn allemaal termen. Maar ik, ik kijk vooral naar wat ik als in de reële economie zie... en het stop uh, bijna op nul staan van de kredietverlening... Bij, uh, voor, voor een aantal sectoren. Mm -hmm. uh, liquiditeitsproblemen, die, die natuurlijk ook bedrijven, bedrijven kennen. De Duitse economie... Voor ons ook belangrijk. Daar gaat ja. het ietsje beter. Gaat dan bij ietsje ons. beter maar, maar wij zijn zo heel erg aangewezen op die Duitse economie. Ja, dus, dus als het daar een beetje beter gaat, is het eigenlijk niet, voor ons niet goed genoeg. Ja, maar betekent het feitelijk toch zo dat er geen ontkomen aan is dat wij het volgend jaar. Of wij, liever zegt het kabinet moet komen met nieuwe bezuinigingsplannen. Dat kun je toch eigenlijk wel zo zeggen, of niet? Nou, laat zeggen, in, in, in het regeerprogramma daar zit een zekere buffer. Hè, dus de, de, de, de, de, uh, uh, niet, niet elke tegenvaller behoort, behoeft meteen tot, tot extra bezuinigingen te leiden. Maar... Dus het is op dit moment nog niet te bepalen of die buffer toereikend is. Dan wel, uh, dat zal ergens in januari, februari duidelijker worden... dan wel dat er toch een noodzaak is tot extra bezuinigen. Ja. Is er eigenlijk uh, iets waar nog op bezuinigd kan worden, vindt u? Ja. ja, dat wel. moet uiteindelijk. Want ja, kijk, ja, we hebben het ook altijd. Dat is, dat is ook wel eens tegen Nederland gezegd. En we heb, ik heb, ook in, in elke politieke partij heb je die discussie wel eens: van, ach, die staatsschuld, bezuinigen, hmm. een beetje rustig aan enzovoort. Maar je ziet nu wel natuurlijk, als je naar een aantal andere landen kijkt dat zo'n staatsschuld direct effecten heeft... bijvoorbeeld de rente die je betaalt. Hè. Dus als je in de gevarenzone komt... dus we kunnen niet meer zo een beetje makkelijk praten... ach, laat die staatsschuld maar een beetje oplopen. Nee, maar dus, dus dat is, je dat is, dat gaan is, kijken. Dat, is, dat, is, dat is denk ik voor iedereen in Nederland... langzamerhand wel duidelijk als je kijkt naar wat er in Italië... en andere landen gebeurt, als je dat wel uh, laat doen. Dus in die zin is het gewoon... Maar goed, dan, dan, dan ga je dus creatief kijken naar waar zou je nog op kunnen bezuinigen. Dan heel even terug naar uw eigen portefeuille. Is het voor u denkbaar dat er op de natuur nog meer bezuinigd zou gaan worden? Want er, er wordt extra geld bijvoorbeeld gegeven aan de provincies. Maar ja, dat is afgesproken in een tijd dat het nog beter ging. Zou het voor u denkbaar zijn dat daar dan toch nog iets af van zou gaan? Nou, ik zou zeggen, God verhoede het. Ja, is het denkbaar dat er op ontwikkelingssamenwerking nog bezuinigd kan worden? Ja, um... Voor het CDA is uh, en dan spreek ik even CDA. Ja. Uh, Voor het CDA zijn suggesties die ik, die ik lees, onder andere van de heer Wilders. Over 4 miljard over, op, op ontwikkelingshulp bezuinigen. Uh, nooit niet. Ook niet een miljard. Ach, ga niet afdingen hier. Maar... Nou ja, luister, we, we, we, dus wij hebben gewoon een internationale CDA. Trek een keer een streep. Nou, ik, ik hoor elke ik, keer ik maar denk, van. Ik denk meneer Pechter, dat er als er ergens een streep wordt getrokken, en we zijn nu niet zo ver omdat we niet over bezuinigen praten. Want als er ergens een streep wordt getrokken, dan zou het wel eens op zo'n punt kunnen zijn. Ja, nou, dat is heel goed. En misschien moet u de steven eens een keer wenden. Want ik ben het er van harte mee eens dat onze overheidsfinanciën op orde moeten worden gebracht. En daar wachten we eigenlijk al veel te lang mee. Uh, maar dat kan je doen door te bezuinigen. Je kan het doen door te hervormen. Mm -hmm. En wat ik nou zo jammer vind, is dat waar de verkiezingsprogramma's van VVD, CDA en D66... op een aantal hervormingen heel dicht bij elkaar liggen... als het gaat om de arbeidsmarkt. Daar zitten de miljarden. Daar zit de mogelijkheid om onze economie weer te doen lopen. Eh, kansen te creëren. Dan heb ik het over de AOW-leeftijd. De WW-duur het ontslagrecht. U heeft een gedoogpartner die dat allemaal voorkomt... waardoor je hele puinlijke schraapbezuinigingen... saneringsbezuinigingen moet doen... bij natuur, bij cultuur, bij ontwikkelingssamenwerking. En nu elke keer laat u zich verder in het de defensief drukken. En ik zeg... wend die steven een keer. Zorg dat Nederland in deze crisis ook zijn kansen pakt. De Nederlandse bevolking zal heel goed begrijpen... dat op dit moment de arbeidsmarkt, de woningmarkt, de zorg... dat we daar zullen moeten zorgen dat niet alleen de volgende generatie kansen krijgt... maar dat we daar ja. over onze overheidsfinanciën beginnen op orde te krijgen. Nou ja, Meneer Bleker, u kent dat rijtje natuurlijk van uh, de heer Pechtelt. Zijn mm -hmm. dat ook punten die, als je onder zo'n economisch gesternte terechtkomt... als iedereen nu vreest, dat ook daarover gesproken moet worden? Dat is inderdaad het sneller veranderen. Uh, Verhogen van de AOW leeftijd, het ontslagrecht aanpakken, hypotheekrente Hypotheekrenteaftrek. Moet je daar allemaal open in staan als die situatie het vraagt, als kabinet? Nou, laat je. Ik, ik, ik wil daar nu uh, geen opinie over uitspreken, nou, omdat, het komt wel we, omdat goed ik uit heb gezegd nu wel. Omdat ik we heb gezegd in januari, februari. Het is ook nog met de eerste keer dat ik in uw programma ben, en om dan meteen, laat ik zeggen. Uh, dit soort dynamiet, uh, politiek dynamiet, nee, gaat, nou, uh, Nederland in te gooien. Het zou een reden ik... kunnen zijn om u vaker uit te ja, nodigen. Ja, maar ik ben u, de uitnodigingen van uw kant heb ik. Uh, geen tekort. Maar uh, het gaat even. Nee, nee, nee. Ik, ik ga daar niet op in. Um, maar kunt u voor... zich de vraag voorstellen? Ik bedoel, het economisch gesternte is niet gunstig. Dus alles staat te wankelen. En wat Pechtold bedoelt, maar wat wij ook gewoon vragen. En ook wat burgers willen weten: hypotheekrente aftrek, ontslagrecht. AOW-leeftijd le sneller vogen. Dat zijn punten die elke dag in de krant genoemd worden. Mm -hmm. Die liggen vast in het regeerakkoord om niet aan te pakken. Staat dat dan eventueel ook ter discussie? Als alles staat dan ter wij, discussie? Kijk, al, als, er een, als er een noodzaak is tot, tot extra bezuinigen... dan zullen we dat natuurlijk uh, als eerste proberen te doen... Binnen de kaders dat van het duidelijk. bestaande regeerakkoord. En het zou best mogelijk kunnen zijn dat het ook lukt om dat binnen de kaders ja. van het bestaande regeerakkoord ja. ja. te doorkomen. En wordt dat het is de discussie dat ja. is de discussie die de heer Pecht dat aanzwingelt. Uh, dus, uh, maar, maar niet opportun. Maar, maar, nou maar aan de andere kant. Aan ja, de andere kant, andere andere kant Pech, moet ik wel zeggen: ja, ja. dat denk ik voor alle politieke partijen. Ook die destijds om tafel zaten, om eventueel over een Paars plus constructie te spreken. Ja. Want toen lag er ook een blokkade, geloof ik, op flexibilisering van de arbeidsmarkt... van de zijde van de Partij van de Arbeid. Ja. Dat eigenlijk voor alle politieke partijen... volgend jaar wel eens kan blijken dat de wereld zodanig sterk is veranderd... Hè, dat het voor iedereen nodig is om zich te heroriënteren op de toekomst. En hoeft dan hoeft dat misschien niet... In deze regeerperiode, maar te heroriënteren op de toekomst. Dus dat je je standpunten, dat ik, dat je je standpunten ik, moet ik bijstellen. Ik moet zeggen, ik ben trots dat er in mijn politieke partij. in ieder geval ook wordt nagedacht over de vraag maar dat van. is toch dan Over de vraag van. Uh, zijn, is, is, de, is de wereld nu zo aan het veranderen. Uh, dat ook een aantal dingen die wij. Uh, uh, uh, als opvatting hebben voor lange termijn ontwikkelingen... opnieuw tegen het licht moet worden nou, gebracht. Bijvoorbeeld de voorzitter van uw wetenschappelijk bureau... heeft nog niet zo lang geleden gezegd... we zouden wel moeten gaan nadenken over de hypotheekrenteaftrek. U bent er blij om, hoor ik dan nu uit uw woorden... dat er op die manier toch wel in uw partij ook gedacht wordt? Ja, ik denk, we hebben daar ook een, een, een, een commissie voor onder de leiding van Aatjan de Geus. Ongetwijfeld een, een commissie. van de beste hervormers die we ooit hebben gehad. Maar heeft, geef nou even de... antwoord, want het is bijna 12 uur. Nou, ik geef ook een antwoord. Ik zeg, mijn, mijn partij is daarmee bezig en dat is de route die we volgen. Maar u zegt, u doet. Zo, kijk, ik, ik vind dit echt dans op de rand van de vulkaan. U doet zojuist wel een uitspraak over ontwikkelingssamenwerking. He, 4 miljard, wat Wilders zegt, want het, het zal ongeveer een 4 miljard zijn. Die u in het voorjaar extra zal moeten gaan vinden. Wilders zegt, haalt bij ontwikkelingssamenwerking. Ja, maar we, u we, dit hier nog niet eens dat u zegt aan oh, 0,7% buitenland hè? nee maar hij, zei het hij zei nooit hij zei nooit hier maar aan de andere kant hoor ik dan die hele voorzichtige woorden over die hypotheekrenteaftrek. Gisteren nog zegt de premier, we hebben geen nieuwe studies meer nodig, want de studies liggen daar. Wat de Eerste het, Kamer wil? Ja, de Eerste Kamer had er in meerderheid een motie aangenomen waarvan het kabinet nu zegt, we hebben studies genoeg. Er zijn studies genoeg. De woningmarkt verdient op dit moment duidelijkheid. We kunnen er in goede tijden kennelijk niet over praten, we kunnen er in slechte tijden niet over praten. En als je nou mensen en een kans op huur- en koopwoningen wil geven, en dat systeem van huur van hypotheekrente aftrekken, niet afschaft, maar op, op een manier moderniseert, waardoor mensen gaan aflossen bij hun huizen. Nee. Dat de hogere inkomens ja. geleidelijk aan wat minder kunnen aftrekken, dat je aan de onderkant die huizenmarkt houdt. Ja, dit schreeuwt u iedereen. De, nou, de ik Knot vind van het... de Nederlandse Bank was in zijn eerste interview ja. gaf hij dit als voorbeeld. Okay. En laten we dan niet wachten tot drie jaar na deze kabinetsperiode. Laten we het morgen gaan doen. Dan hoeft u niet dadelijk nog eens een keer dat natuurbeleid onder vuur te nemen. Nee bleek, ja. Ik, ik de, voorzitter. voorzitter, ja, nou ja graag, zo we horen we het graag. Ja, ik denk... <laughs> we ik waren vind, het eerst niet, maar nu toch weer wel. Ik dat, vind uh, dat, uh, dat, uh, dat in deze regeerperiode ja. we de dingen moeten doen die binnen dat regeerakkoord passen. Ja. En het financiële probleem wat mogelijk begin 2012 op ons afkomt... moeten we zien op te lossen binnen de kaders van het regeerakkoord. Alleen en voor dat de lange hoi... termijn lijkt ja. het mij heel terecht... dat alle politieke partijen nadenken over hervormingen... op verschillende terreinen. Want, waarbij ook de woningmarkt gewoon aan de orde zou kunnen komen, wat u betreft. Ook in mijn partij zal de discussie over de, de woningmarkt spelen... over flexibilisering van de arbeidsmarkt dat uh, en de dat soort zaken, dan. meneer. En dat is nou. ook, ook terecht. Hmm. Uh, en ik moet zeggen... Uh, we hebben een uh, aantal jaren geleden de wet arbeidsongeschiktheid hervormd op een hele goede manier. Uh, en met D66. Met D66, met ja. Aadjan de Reus, CDA-minister ja. van Sociale Zaken. Dus uh, let wel, uh, het CDA staat niet met de rug naar de toekomst. Oké, okay, nou meneer Pechtels, volgens mij is dat toch meer dan niks wat u nu zo hoort van... Nee, vind, uh, bleek... nee, nee. nee. Laten we nou niet van ieder, ja, ieder ja, graag. We hebben nog tweeënhalve wat... minuut... Zal het voorjaar zal eruit wijzen. Gaan ja. we door met kortzichtig alleen maar kijken naar datgene wat Wilders toelaat? Of gaan we nou eindelijk eens een keer onze overheidsfinanciën, staatsschuld, begrotingstekort op orde brengen? En we zullen gedwongen worden. Want. Als je kijkt naar de Europese regels, we zeilen er net langs... u moet de lasten al verhogen om, om, ja. om te zorgen dat u zich aan de Europese regels... van het stabiliteitspak houdt. En ik zeg, wend die steven, ja, kom terug bij is, je eigen verkiezingsprogramma. Het is gemaakt. Volgens mij is dat wel duidelijk en uh, alsof het op de spandoeken geschilderd staat. Meneer Bleker, ja. we zijn er bijna doorheen. Twee hele korte vragen, is andere onderwerpen, we moeten het wel even stellen. Anders uh, mislukken we in deze rol vandaag. Uh, Gaat Donner naar de Raad van State en wordt u dan eventueel minister? Ja of nee? Is dat voorstelbaar? Niks over te melden. Maar zou u eventueel minister willen worden als het u gevraagd wordt? Er is me niks gevraagd. Als me niks gevraagd wordt... Hoef je, dan, je niks uh, te zeggen. Maar als ik het vraag, u wordt ja, Als u het vraagt, u kijkt mij indringend aan... dat voor de luisteraars... Dan, ja, dan, ik blijf te zeggen, ik heb uh, hier helemaal niks over te melden. Oké, okay, nou nee had u ook kunnen zeggen. Dus dat is in elk geval wat we binnen hebben. Uh, van Gaal of Kruijff, waar bent u voor? Ik mag het van Margiet eigenlijk niet vragen... want die is helemaal klaar mee, maar doe het nou toch nog even. Ik ben er ook helemaal klaar mee met dat feestje daar in Amsterdam bij Ajax. Van Gaal ik ga, of ik, Als het eventjes kan, ga ik uh, zondagmiddag... misschien... Naar FC Groningen VVV. Ja, nou en, als dan ja, het en, en als Alexander Pachter mee wilt, ja, dan mag dan. Geschoven. Ik zal u zeggen, Ik zal u zeggen, ik heb zo gigantisch veel mensen gehad... die met me mee wilden naar een voetbalwedstrijd. Ja. Ik heb tegen FC Twente gezegd, ik had bijna een tribune bijgebouwd kunnen worden. Ja, nee. Dus ja, zo kan het eraan lopen. Oké, okay, we gaan ja. er geen grappen over maken. We danken u wel voor uw komst. Van Gaal of Cruijff eigenlijk? Ik vond Joep van het Hek goed, die goed. Het zijn allemaal kerels die daar aan het vechten zijn. Kan dan niet eens een vrouw gaan er zit een vrouw in de raad voor commissarissen. Ja. Oké, okay. okay. nou, die horen we dan te We weinig. zijn er doorheen. Goed, we zijn er doorheen. Dank aan onze gasten Hek Bleker en Alexander Pechtold. Wilt u meer informatie over Troskamerbreed? Ga dan even naar onze website, troskamerbreed.nl En dan kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Redactie van deze uitzending, Rolien Axe. Lisbeth Witteman. Techniek was in handen van Hans Schelvis. Straks eerst de NOS met het laatste nieuws. Daarna weer de VPRO met Argos. Kwart over één, Tros in bedrijf. En wij zijn er volgende week weer. Graag tot dan. dag. Stilles? Ik hoor niks. Nee, klopt. Het is stil in de natuur. Want een beetje verstandige vogel houdt zijn snavel in deze N tijd. Maar niet in vroege vogels. Bij ons buitelen ze over elkaar. De rijgpoot buizet, De boerenzwaluw. De grauwe klauwwier. De kleine zwaan. Ah! En tussen al dat gefladderd door ook nog live fluitmuziek in het kapitool door Erik Bosgraaf. Papiervisjes, een natuurkoffer en bladeters. Luister morgenochtend van 8 tot 10 naar Radio 1. Vroege Het nieuws van alle kanten. Vertrouwt in een van de hoogste rentes van Nederland.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 Je staat weer te dromen! Man, man, man, daar heb je toch ook niks voor je vader bij. Laat maandag tot en met vrijdag op zaterdag thuis. Ga naar geefkinderenhunspelterug.nl. Dit is een boodschap van Sieren. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de Spaar Online-rekening met een rente van 3% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. Dit is Radio 1.